En ook Thijssen met het NOS-journaal. De politie heeft een huisarts. Toem verdenkt hem van het verrichten van medische handelingen... zonder dat hij de vereiste papieren had. In maart deed een vrouw uit Arnhem aangifte tegen hem. De artsen hebben gezegd dat ze borstkanker had. Haar behandeling kostte 60.000 euro. Later bleek dat zij helemaal geen kanker had. De kliniek van de neparts in Huizen wordt doorzocht. Meldt Omroep Gelderland. De man die vorige week in België werd opgepakt in het onderzoek naar de bende van Nijvel was mogelijk chauffeur van de bende. Volgens Belgische media zou hij tegen een vriend hebben verteld dat hij bij bepaalde overvallen bendeleden rondreed. De bende van Nijvel pleegde begin jaren 80 een aantal zeer gewelddadige moorden, inbraken en overvallen.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 Nederlanders betalen massaal hun boetes niet. Vorig jaar moesten daarom 200.000 mensen voor de rechter verschijnen. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2012. Vooral het aantal mensen dat een boete krijgt... is voor, voor het onverzekerd rijden in een auto is explosief gestegen, schrijft het AD. Rijkswaterstaat begint vandaag met het vervangen van de hectometerbordjes langs de snelwegen. Dat is eerder dan gepland. Op de bordjes komen de maximumsnelheden te staan. Sinds de verhoging van, het maximumsnel, van de maximumsnelheid naar 130 km per uur is daar veel onduidelijkheid over... omdat de bordjes niet werden aangepast.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. in het wereldnieuws dat het CFM heeft gebracht. Dit het 1-2. Een fout van een Zandvoortse verdediger die stapte in de schijnbeweging. En de centrumspits van Overbos kon heel makkelijk de bal in de terrebovenhoek leggen. Daar waar toch een lange jonge Jan niet bij kon komen. En net toen jullie eigenlijk nog naar de reclame luisterden, werd het 1-3. En dat was ja ook weer verdiend. De linkerspits kon de laatste man. Sand passeren, maakte een rusje en Arnold Jonge Jan. Die kon niet bij de bal komen. Die de verre hoek werd geplaatst. De is 1-3. En we spelen in de 73ste minuut. Dat ziet er dus niet best uit voor. Esper Straks meer van Jo Joffris, maar eerst meer muziek.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 Yeah Si dice così no E poi E poi Zalvoort op zaterdag een zonnige zaterdagmiddag in Zalvoort. Jodin de ziel van Pino Dianslo. En wat gaan we in de derde en laatste uur om het doen, Albert Nou, we gaan natuurlijk straks tegen 20 over 4... gaan we weer schakelen voor het slot van de wedstrijd. SV Zandvoort-Overbos. Met een teleurstellende tussenstand. 1 tegen 3. Dus je zat er niet mee, maar te maken dat SV Zandvoort... ook nog, na alle ellende die ze al hadden... ook nog gaan degraderen naar derde klasse. Maar goed... Rond de klok van 20 over 4 gaan we met Joop Van Es het slot van de tweede helft meemaken. Wat gaan we verder doen? We hebben natuurlijk rond de klok van half vijf. Of om half vijf gaan we eens eerst schakelen. Uh, ja, de actualiteit haalt ons weer in. Uh, met Dolly Tempierik, onze, onze razende reporter, die is namelijk aanwezig bij de Caravaan, het evenement. Dus onder het motto van Zandvoort te koop. Dit hele weekend staat de zandvoort in het teken van Te Koop. En de caravaan beschik, euh, heeft daar erg veel evenementen op afgestemd. En daar gaan we alles over horen van je Dolly Tempierik Dat allemaal rond de klok van half en vijf. We hopen ook nog tijd te hebben voor het dier van de week. Die, reis, die luistert naar de naam Ramses. En rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. En dat staat allemaal in het teken van, hoe kan het ook anders... zon, zee en strand. Heerlijk weer gewoon. Maar hier is meer muziek. Hier is David Ketta en Shut Me Down. Beep. Bang bang, he shot me down Bang bang, he shot me down Sorry op de zonnige zaterdagmiddag van CFM. Uh, de singer van, uh, ja, dat was uh, natuurlijk David Ketta. En Shut Me Down, gevolgd door Mai Tai en Female Intuition. We gaan voor het slot van de wedstrijd van vandaag weer over naar Joop van Es. Joop. Nou ja, dat slot zal hem al even duren, Rob. Op de snel in de 85ste minuut. En eh, er zal er wel wat een en ander bij getrokken worden, want er zijn een paar behoorlijk geweest. Die, die hebben nogal lang geduurd. Het is wissels geweest, maar Sanford heeft na die 1-2 eigenlijk het mindere van het spel. Ze, ze zijn niet meer zo brutaal om die spitsen in de diepte aan te spelen. Het gaat ook niet wat lekker. Ze zijn ook zo weer de balk uit, zoals nu. Kan er iemand overnemen van... Uh, van uh, Petra Kopen wordt breed gespeeld. Er komt 16 meter binnen het gebied in en het is schot. En dat is, uh, hij laat hem lopen. Maar wordt wordt weggespeeld door Petra Kopen weer. Die speelt hem over de achterlijn. Waardoor het een corner wordt voor uh, En ja, uh, alles, alles goed voor uh, Arno Jongen. Ja, maar het is toch geen bood vet. Dat, dat, is, dat is toch werkelijk. Maar is, uh, het is een feit. Hij staat nu in het goal. De vet is er niet. En uh, hij moet gewoon zijn stinkende best doen. En dat heeft hij ook echt wel gedaan. Neem dat wel van mij aan. De bal is bij de cornervlag aangekomen. En die zal uh, waarschijnlijk diepte... Dus, uh, die gespeeld worden. Want daar zijn alle spelers van Overbos geposteerd. Daarom kan die ook makkelijk... ...door kassifisch weggewerkt worden. Maar niet op een goede manier. Overbos kan weer overnemen. En de, de, gevaarlijk gaan worden zelfs. Ze wordt diep gespeeld daar die bal. Gaat er langs. wordt weer voorgezet die bal. En dat weggewerkt door zo stil over de achterlijn. En dat betekent opnieuw de corner voor Overbos. Overbos dat... Uh, ...ja echt... Uh, ...het is het, het, het, volgens mij volgende gemakkelijkheid. Want Zandvoort moet daar met uh, 3-0 winnen, of met 4-1 of 5-2 of zo, dat soort dingen weet je wel. Dan, uh, dan, dan kan Zandvoort door. Maar ik zie dat die 2-3 gebeurt, om heel eerlijk te zijn. Dit is een uh, behoorlijke mentale trap. Hoewel het vorige week natuurlijk uh, tegen NFC heel crescendo ging. 7-2, dat is niet mis. Maar ja, NFC, dat was, die was al gedegradeerd. En die stond dus onderaan. En Zandvoort moest er wel van winnen. Gaat ze daar? Kan hij bij die bal komen? Hij kan er niet bij komen, helaas. Het, uh, wordt een, uh, ja, volgens mij wordt er een handsbal gemaakt. Maar de scheidsrechter liep daar achter. Die kon dat niet zien. En die kon het om eerlijk gezegd ook niet zien. Dus Hovenborst kan het weer overnemen. Hovenborst, uh, lange bal. Komt bij, uh, even kijken, Vittorio over terecht. Die probeert daar heel diep. Daar uh, Mans Mansen te spelen. Kan die erbij komen? Nee, het bal is net eventjes te zacht. En wordt weggewerkt door een uh, verdediger over de zijlijn. Een beetje of twee vanaf de cornervlag. En is ondertussen genomen. Daan. Kan hem aannemen. Prima. Terug naar Jongen -Jan. Jong Jan, Die loopt daar een beetje te pingelen. En raakt dus die bal kwijt. Speelt hem over over die zijlijn en, en overst mag gaan gooien. Er komt die bal. Simpel ingespeeld. Een heel simpel voren gewerkt. Er wordt er overtreding gemaakt. Er wordt er gefloten. Ja, er wordt gefloten inderdaad. Zalten eh, nog mee terug, drie, vier, binnen het 16 meter. Oh, dat wordt er uh, met geen eens overtreden. Het is gewoon een ingooi geweest. Luizerberg. Ik ga dat pingelen. Ik blijf slingelen. Oh, uh, vergeet de bal eigenlijk mee te nemen, gaat hem over de keeper. En klassievries kan er ook niks meer mee doen. Het gebeurde te snel. En nu uh, werkt een speler van uh, dus ...al over die zijlijn. Mag zo goed gaan gooien. Petrick Koper, naar Robert Robert Huyze, die... ja, Robert Huizer, Robert Huizer die raakt een, af en neer, maar uh, spits ik, dan hoort hij dat die bal simpel kwijt, die gaat over de, uh, over de zijlijn, en dat betekent dat uh, overbodig vergoed je, wordt heel veel vergoed. En dat is een hele lange manier die de bal kan aannemen. We laten het even op spelen En dan kan het Noord er toch mee komen. Nee, we hebben een overtreding gemaakt door een Zandvoort. En we gaan weer wat uh, onvriendelijkheden. Uh, dan krijgt de speler van Overbossen gele kaart. En Zandvoort mag die wel gaan nemen. Hé hey Job, weet je wat we doen? We draaien even één plaatje en uh, komen zo zometeen echt voor het echte slot weer bij jou terug. Ja, nou, prima jongen. Uitstekend. Tot we uh, doen. Freek Volkers, de San Fortje met minder dan meer. Ja, en ik kan altijd lekker meegenieten als ze het uh, repeteren zijn. Wat zijn uh, mijn onderburen? Jawel. hoort dus uh, minder dan meer. We gaan voor het slot van de wedstrijd weer over naar Jofris. Ja, wij zal het was eigenlijk uh, uh, massaal even gehad doordat de uh, jonge jongens met een kakachtige reflectiebal uit die hoek kon halen. Anders had het zomaar 1-4 geweest. En, en verder zelf nog niks heeft kunnen doen. Uh, de bal wordt nu over de achterlijn gezet. Wat gaat er gebeuren? En het is gewoon een achterbal. Jongen Jans, die rent die gaat hem halen en wil hij zo snel mogelijk weer in het spel brengen. Want als het 2-3 gaat worden, dan heb je daar meer kans voor. Zo is het. De moet gewoon blijven gaan. Ga voor dat doelpunt, wat ontzettend belangrijk zou zijn. En daar gaat Kalis. Kalis, je zet ervoor. En dat wordt gefloten voor. Vrij stopstandvoer. Molina daarachter. Molina wacht... Want de spelers zijn op dit moment niet bereikbaar. En het uh, gaat waarschijnlijk waarschijnlijk zo langs maar toch wel komen, Want we moeten opschieten. Het, het kort staat al lang op 90. Dan komt die bal. Goeie voorzet. Sanford kan er niet, bij, kan er niet goed bij komen. Jesse ze halen bijna. Ach, wat jammer. Want, uh, ja, um, uh, even kijken. Fries en, uh, en uh, Paul van de Oort. Die zaten minder weg. Hij kon het niet goed uithalen. moest wachten. En toen ging die bal naast de hoek met de Wermkorne. Sanford mag die gaan nemen. En dat gaat uh, even kijken. Die gaat dat doen. Dan gaat Paul. Doen. Nee, nee, Molina. Molina gaat dat doen. Molina, die, die, kom op daar met die bal, man. Je hebt geen tijd. Ja, dan gaat hij eindelijk komen. Dit ik tijd. Sans van kan erbij komen? Oh, Kastvries had een vrije kans op de kop, maar er sprong net met hem ook nog een, een uh, verdediger mee. Hij kopt tegen de verdediger over. Sans het mag nog een keer een corner genomen Nu aan de andere kant. De Raad gaat dat zelf doen. Mooie bal. Ja. Oh! Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, er wordt overtreding gemaakt. Dat begrijp ik niet, want het was geen overtreding. En volgens mij was het wel zelfs over de toeleun voordat die keeper hem weg kon ronselen. Ja, zelfs niet. Er wordt geboten van overtreding. gepaald van de Ik snap het helemaal niks van. Maar het zal wel aan mij liggen. De keeper heeft hem ondertussen weer heel veel weggeschopt. Wie staat daar? Daar. Nee, niemand eigenlijk. Dan gaat die wel hoog voorkomen. En er staan alleen maar twee aanvallers, maar die staan buitenspel. Van en gefloten. Dit is het einde van de wedstrijd. Ja, inderdaad. Sandvoort doet het goede zaak. Hij verliest met 1-3. En moet volgende week met minimaal vier doelpunten van uh, Overbos winnen. En daar geef ik ze weinig kans op. Jammer, maar helaas. En uh, dat wordt waarschijnlijk een tweede... De tweede, van tweede klasse naar de derde klasse. De Slecht nieuws dus voor SVS Salford. dankjewel jouw vresen. Zometeen gaan we naar Dolly Tempierik. En dan gaan we het hebben over de caravan. zie je Wem. Let's wake me up before you go, go. Yo, de, de single van Wem en van een dolle boel gaan we naar Dolly. Ja, Dolly, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag, luisteraars. Allemaal op deze mooie zonnige zaterdagmiddag. Ja, waar ben jij, Dolly? Waar ben ik? Ja. Het, uh, ik, ik zit hier op een plein, heel gezellig, op het... Uh, op het Gasthuisplein, daar zit ik eventjes in een keet. En die keten die behoort toe aan uh, alle mensen van de Caravan, het theatergezelschap... wat uh, dit weekend ons dorp aandoet. En uh, het is hier ontzettend gezellig. Allemaal mensen die op het punt staan om naar uh, voorstellingen uh, te gaan en te gaan bekijken. Er is uh, her en der in het dorp is er wat te doen. Ik ga zelf ook meelopen straks met de singer- en songwritersroute. En uh, daar gaan we vooral overal uh, een mooi stukje muziek beleven, is mij verteld en beloofd. Dus daar ga ik op rekenen. En uh, daarna blijf ik nog even hangen om wat te helpen. Uh, ik moet je eerlijk zeggen... Rob en Albert-Jan dat het een programma is wat gewoon duizelt. Er is zo verschrikkelijk veel te doen... en dat heb ik gewoon niet in mijn hoofd kunnen krijgen. Nou, dat wil wat zeggen, hè? Ja, zeker, ja, zeker. Ah, de... Zo'n uitgebreid programma dus. Zo, zo zeg, wat een schema, echt zo. Even. Het ene is nog leuker dan het ander, maar ik heb Ilse gevonden. En Ilse, die kan je er van alles over vertellen. Want wellicht is dat interessant voor de mensen die van later vanmiddag of vanavond of morgen toch uh, aan iets mee willen doen. Want het zijn allemaal spannende dingen hoor. Dus vind je het goed als ik uh, even doorschakel naar Ilse? Doe maar even, Ilse. Ja? ja. Hier komt Ilse, daar is ze. Dag Ilse. Dag Ilse. Hallo, hallo. Hallo Ilse, welkom live in de uitzending van CFM. Het programma, uh, Dolly kan het uh, allemaal niet onthouden... dus vandaar dat ze even uh, aan jou heeft doorgeschakeld. Wat staat er allemaal te gebeuren? Ja, we staan nu op het punt uh, om naar de landelijke première van BOT te gaan. Die heet Ramkoers... En we hebben allerlei locatietheater dit weekend in Zandvoort. En die speelt in de oude brandweerkazerne. Het is een muziektheater. En zij gaan nu vertrekken. Dus als jullie straks een hele stoet mensen door Zandvoort zien lopen, dan uh, zijn zij dat. Zij gaan naar Pot. Um, we hebben nog een andere hele speciale locatie. Dat is het Dolfirama. De Zandvoorters die kennen dat ongetwijfeld. Uh, behalve als je wat jonger bent. Want het staat al meer dan 20 jaar leeg. En nu bespelen we dat uh, met een theatervoorstelling. En dat is een improvisatiegezelschap, dat heet de Nachtgasten. En zij improviseren eigenlijk op allerlei scenario's om Zandvoort te gaan redden. Want die windmolens, die bedreigen natuurlijk het kustdorp. En dan hebben we nog een andere voorstelling in de raadzaal, notabene. De plek waar alles besloten wordt. Dat is een voorstelling van Sanja Mitrovic, die heet Speak... En die gaat eigenlijk over hoe je met speeches allerlei dingen kan veranderen. Zij is een performer en zij laat in die raadzaal zien. En dan kun je zelf als publiek kun je stemmen wat de beste speech is geweest. En dan zal je als publiek ook zien dat het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is uh, wat je zegt. Maar vooral hoe je het zegt. En dat is eigenlijk een heel erg leuke ervaring. En zeker in die prachtige raadzaal die we hier in Zandvoort hebben, is dat uh, denk ik heel erg mooi. Oké, okay, dus het uh, ja, programma is is bommetje vol en dan heb je het alleen nog maar over vandaag gehad, volgens mij. En, ja, uh... en sterker nog, ik heb het nu alleen nog maar over de locatietheatervoorstellingen <laughs> ja. gehad. Want ja. We hebben ook nog. Routes door Paradijselijk Zandvoort. En dat is een sing-songwriter-route. Uh, daar ga je met uh, een heleboel mensen langs allerlei paradijselijke locaties. en daar zit dan een sing-songwriter die voor jou een liedje zingt. Uh, we hebben ook een uh, route waarbij je allerlei geluiden opvangt. Die wordt op cascoland uh, gedaan. Waarbij mensen ook allerlei uh, dingen doen. Naar je, naar je zwaaien bijvoorbeeld. Om te laten zien hoe leuk dat Zandvoort is. En hoe aardig de Zandvoort is. En dan hebben we ook nog een uh, wandeling door Oud-Zandvoort. Waardoor je echt de steegjes laat zien. Dus weg uit dat winkelcentrum. Maar door de steegjes kunt wandelen. En het festivalhart is in het Zandvoort Museum. Ja, de, de gezien... Uh, de in, hoeveel inschrijvingen heb je voor de diverse evenementen? Is het volop belangstelling daarvoor? Ja, je kunt op kun je gewoon het hele programma, en kun je even rustig kijken wat het allemaal is. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar het festival festivalhart komen bij het Zandvoorts Museum. En daar liggen ook allerlei informatie, kun je ook inschrijven voor al die routes. Want die zitten best wel snel vol, hebben we gemerkt. En daar moet je je dan eventjes voor inschrijven. En een kaartje kopen voor uh, de locatievoorstellingen kun je ook heel eenvoudig online doen. Maar kun je ook hier bij ons aan de balie komen doen. Oké, okay, kun je ons nog even in het kort uh, het programma van morgen schetsen? Want Mensen als ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze gewoon naar het Gasthuisplein gaan. Gewoon even naar de gele, gele huifkar. En dan kunnen ze alle informatie krijgen, dan wel ook in het museum. En uh, wat gaat er morgen allemaal nog gebeuren? Want er staan nog volop uh, dingen uh, op dat programma. Ja, dus vanavond loopt ons programma toch met tien uur s'avonds. Dus ook vanavond kun je nog naar allerlei routes en kun je naar muziek en kun je naar die voorstellingen. En ook morgen heb je dat programma en dat is dan tussen twee en acht. Oké, okay, dus morgen tussen twee en acht weer volop. Het motto eigenlijk ja, uh, even... vanavond op tien uur hè? Ja, klopt. En, en nog even het motto, Zandvoort te koop. Is er al een bot uitgebracht op Zandvoort? Ja, er zijn hier diverse. Er is net een uh, allerlei bodem uitgedaan uh, tijdens de opening van de caravaan. En uh, de wethouder heeft het bot, uh, alle boden die eigenlijk gedaan werden, heeft hij niet geaccepteerd, vond hij veel te laag. <laughs> nou, ja. Dat zal alleen maar de kans dat de windmolens komen uh, behoorlijk doen afnemen. En hoop, uh, hopelijk dat ze absoluut niet komen. Ilse, ik wil jou hartelijk danken voor je voor je uitleg ten aanzien van de activiteiten van de caravaan. Uh, is er nog iets wat je wat ik vergeten ben te vragen? Oh joh, eindeloos ziel ja. kun je erover vertellen. Klopt, ja. <laughs> Wat M leuk is denk ik, dat daar kunnen, daar staan eigenlijk allerlei huizen te koop op. Van mensen die ook die windmolenpark liever niet voor de kust willen hebben. Het is ook een soort van ludieke actie. En stel, je wilt ook zo'n bord hè, aan je raam of aan je deur. Dan kun je dat ook hier bij het Zandvoortsmuseum komen ophalen dit weekend. Nou, dat is al in, in grote getalen gedaan, heb ik gezien. Want uh, her en der hang ik, hangen die borden uh, overal. Dus wat dat betreft is die actie is al behoorlijk geslaagd. Maar goed, er zijn nog van die borden verkrijgbaar. Ilse, uh... Tot zover in verband met de tijd. Hartelijk dank voor deze uitvoerige en duidelijke uitleg van je. Ik zou de luisteraars willen oproepen. ga Schroom niet, ga gewoon naar de, het Gasthuisplein. En uh, laat u informeren over het programma van de Caravaan dit weekend. Geweldig initiatief, schitterend weer. Dus uh, geen re alle reden om uh, deel te nemen aan uh, een van de activiteiten. Ja. Oké, okay, Ilse, bedankt. Oké. Okay. En uh, veel succes nog, hè? Joe, dankjewel. Jo. Zandvoort staat het... te koop. Ja. Zou we Dolly nog krijgen? Ja, nee, ik denk het niet. Dolly is hè? Hé, het kan wel. Even. Ja, ik, ik... Oh, ik wil, wil nog heel veel met Dolly praten, neem ik ja. aan. Je, Dolly, jij bent er morgen ook, hè? Ja, morgen ben ik hier ook. En dan uh, kan ik hopelijk wat meer vertellen. En dan kan ik ook wat vertellen natuurlijk over wat ik vandaag allemaal ga meemaken hier. Wij gaan je morgenmiddag zeker weer bellen, Dolly. We hebben daar nog contact over. Goed zo, gezellig. Tot gezellig. zover. Heel Hartelijk mooi. dank voor je bijdrage live vanaf het Gasthuisplein. Heel graag gedaan en een fijne uitzending verder. Ja, dankjewel, Dolly. En geniet bij de caravaan. Uh, Doei. Gaan we doen. Kom zo we elkaar. Zandvoort staat te <laughs> koop. En morgen horen we daar meer over van Dolly Tempierik. Vanaf het Gasthuisplein, daar is iedereen van harte welkom. En hier is Lucifer House for Sale. Caravan, meld je dan aan uh, bij het uh, Zandvoortsmuseum. Of inderdaad bij een van die, die gele huidkarren uh, van de caravan uh, op het Gasthuisplein. Je hoorde de Caravan of Love van IJsselie, Jasper en IJsselie. En daarvoor House for Sale. Zandvoorts staat te koop. Dat was Lucifer. Het is twaalf minuten voor vijf uur geworden. Tijd voor het gedicht van de week. En het gedicht van de week, nou, kijk maar naar buiten... of loop maar lekker buiten, of zit maar lekker buiten... staat in het teken van zon, zee, strand en zandvoorts. Het zand dat door je voeten glijdt, dat heerlijke gevoel. Je loopt door het water, het voelt zo koel. Maar als er golven komen, ren je snel weer naar het zand. Dat zand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 Dan word je toch blij? Er gooit iemand een bal in de zee even later. De hond gaat erachteraan, lekker onder water. En dan nog de kinderen met hun zandkastelen. Die kunnen daar uren spelen. Golven, ze zijn er weer. Ze laten je dijnen, op en neer. Je ziet de mensen zo lekker liggen op het strand... met hun handdoek en zonnebrandcrème in de hand...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 De ondergaande zon, gezellig samen en foto's die meer zeggen dan honderd verhalen. Alles vertellen aan de zee, dat kan. Of dingen die je wil gaan doen, een goed plan. Wees maar niet bang, de zee verraadt je niet. Maar het lijkt alleen maar of hij zorgt dat je een nieuwe humeur krijgt. Namelijk blij. En wat dacht je van al die paaltjes met die meeuwen? Van al die koele dingen, je zou er haast van gaan schreeuwen. Dat is nou typisch het Zandvoortse strand. Zon, zee en zand. En nog heel veel meer mooi weer. Zon, zee, strand, Zandvoort en ZFM. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Zou daar maar zitten nu, albert Lekker op het Stramvoortse Strop oh. en genieten van het mooie zonnige weer van vandaag. En dat deze muziek vanuit de speakers van oh. het strandpavillon. door de Ivan en Baila. Ja, het is uh, vijf minuten voor vijf. Tijd alweer uh, om afscheid te nemen. Het zit er alweer op. Ja, maar door alle actualiteiten uh, en het spannende ja, dus toch wel de ontwikkeling van S.W. Zandvoort uh, tegen Overbosch. Ik uh, bedoel, uh, de actualiteit dat betekent dat we voor morgen, voor Zandvoort op zondag, ja. nog genoeg uh, actualiteiten onderwerpen hebben dan, uh, om uh, aan u de kenbaar te maken. Dus morgen ook weer van 2 tot 5. Live ZFM op de zondag tussen 2 en 5. Met nieuws, informatie en actualiteit en uh, een heleboel voetbalnieuws. Trouwens even voor de voetballiefhebbers, vanavond om 7 uur de ontknoping in de Spaanse uh, Liga. In de Primera Division, de laatste wedstrijd, Barcelona thuis. Tegen Atletico Madrid momenteel nog koploper met drie punten eh, voorsprong op Barcelona. Maar het onderlinge verschil, als Barcelona vanavond wint, zijn ze landskampioen. Kijk, dat, dat zijn betere berichten. Dat allemaal te volgen eh, op het speciale sportkanaal. En verder kan ik u nog mededelen dat er eh, ook in Spanje gegolfd wordt. En Joost Luiten eh, voor de laatste informatie die ik eh, heb gekregen... op een tweede plaats, gedeelde tweede plaats staat... en op eh, de leider eh, na drie dagen op dit moment... Miguel Ángel Jiménez, de Spanjaard, de 46-jarige Spanjaard. En uh, dus dat is ook een spannend gebeuren daar op uh, de golfbaan in Catalunia. En wij zijn er morgen weer met Zandvoort op zondag tussen 2 en 5. En heel veel plezier met de overige programma's van CFM. Hele fijne zaterdagavond, geniet van het mooie weer en graag tot morgen. Dag! Tot morgen! Some doei doei!